Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Het kabinet komt met een plan om de asielcrisis op te lossen. Al maanden zitten asielzoekerscentra in het land overvol... dat er geen huizen zijn voor duizenden mensen met een verblijfsvergunning. Ze blijven daarom wachten in AZC's tot er eindelijk iets vrijkomt. Het kabinet wil daar nu iets aan doen. De gemeenten moeten de komende maanden 20.000 huizen beschikbaar stellen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning. Ook trekken ze de komende jaren 730 miljoen euro uit om de opvangcrisis aan te pakken. Moet je vandaag echt met de trein, pak de NS-app er maar even bij dan. Want op veel plekken kun je iets merken van de treinstaking. NS-personeel staakt voor meer salaris en minder werkdruk. Ook deze conducteur doet mee. Ik werk nu 15 jaar voor de NS. En, en je merkt ook op de werkvloer dat deze staking ook echt leeft. De reden waarom we staken is bij iedereen meer dan duidelijk. En ja, we zijn er gewoon klaar mee. Vooral in het westen van Nederland heb je vandaag last van de staking. Het is een spannend dagje voor PSV, Feyenoord en AZ. Die ploegen horen zo welke tegenstanders ze de komende tijd tegenkomen in Europa. De loting voor de Europa League met dus PSV en Feyenoord begint rond deze tijd. Later worden er ook balletjes getrokken voor de Conference League. Daar zit ook AZ bij. En Audi staat in de startblokken voor de Formule 1. Het Duitse automerk gaat vanaf 2026 motoren leveren aan een van de Formule 1 teams. En waarschijnlijk neemt Audi een team over, zegt verslaggever Louis Dekker. Want er is net gezegd in Spaan francorchamps helemaal alles in je eentje doen is een hele moeilijke weg. Het is beter om met een bestaand team de start te maken. Dat betekent dat een van de huidige teams, en waarschijnlijk is dat het Zauber Alfa Romeo team, van gedaante zal verschieten. En vanaf 2026 als Audi op de startopstelling zal staan. Het is trouwens niet voor niets dat Audi pas in 2026 om de hoek komt scheuren. Vanaf dat jaar gelden er nieuwe regels en moet het allemaal groener, elektrischer en duurzaam. En Audi zegt dat ze er goed in zijn. Het weer redelijk bewolkt, vooral in het oosten kans op wat buien, je of 23. Morgen net zoiets, dan blijft het wel droog en er is ook wat meer zonneschijn. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De bergingswerkzaamheden op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen zijn afgerond. Bij knooppunt Rotterpolderplein gebeurde een ongeluk en een hele tijd was één rijstrook dicht. Nu is de weg dus weer helemaal vrij. Je vertraging is nog ongeveer 10 minuten. Dan gaan we nog even naar de A7, de afsluitdijk. Dat is in beide richtingen file rijden. Je vertraging is om en nabij 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 To me, cause I knew Babani made a bag. Girl, Let me give me that ricket, don't give me party party.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 Yeah. Cut. This is so- This is all my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 You must be kind You can call me irrelevant, insignificant You can try to make me small I'll be your heretic, you hypocrite I won't think of you at all Sticks and stones and all that Does Jesus love the ignorant? I like to think He gladly takes us all The kids are not alright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 This zomer is jouw keuze ZFM. Let me be your hero. Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry?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 Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away the pain. I will stand by. breath away Would you swear That you'll always be mine Or would you lie Would you run my Am I in too deep Have I lost my mind I don't care You're here Tonight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 Doe jij nou maar je ding, want ik ga hard Morgen zit je niet meer in mijn hart Het houdt hier op Je denkt alleen maar aan jezelf Je zit het hele leven als een spel Ik gaf je alles, je gaf minder dan de helft Hou die mooie gouden bergen, want het gaat niet meer Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf Vanzelf, vanzelf, vanzelf, vanzelf, het gaat niet neer. Dit is de lange, hete zomer van ZFM. ZFM Zandvoort. ZFM Zandvoort. 106.9 FM. ZFM.